Manik Zampersen met het NOS-journaal. Veel politici zijn kritisch over uitspraken van Farmers Defence Force voorman Van den Oever... en de reactie daarop van BBB-leider Van der Plas. Van den Oever zei gisteren dat demissionair minister Adema van Landbouw... en NSC-kamerlid Holman in het centrum van de belangstelling zullen komen staan... en dat hij een spuughekel aan hen heeft gekregen. Van der Plas vindt dat harde woorden, maar geen bedreiging, zei ze in Opeen... NSC Volman Omtzigt spreekt van verkapte dreigementen... en vindt dat Van der Plas er afstand van moet nemen. Ook andere politici veroordelen de uitspraken. Syrië en Irak zeggen dat er bij de Amerikaanse vergeldingsacties... op Iraanse doelen doden en gewonden zijn gevallen. De Iraakse regering spreekt van 16 doden en 25 gewonden. Syrië heeft nog geen aantallen bekendgemaakt. Beide landen hebben de bombardementen veroordeeld... en ook uit Iran klinkt harde kritiek... De Amerikaanse aanvallen waren een reactie op de drone-aanval op een basis in Jordanië. Daarbij kwamen drie Amerikaanse militairen om het leven. Volgens de VS zit een Iraanse groepering achter de aanval. Bij een politieactie op verschillende plekken in West-Brabant... zijn bijna 300 automobilisten bekeurd... omdat ze een telefoon vasthielden tijdens het rijden. De politie controleren onder meer vanuit een touringcar. Van daaruit kunnen agenten makkelijk auto's inkijken... Ook werden er camera's ingezet vanaf viaducten. De Gouden ganzenveer is dit jaar voor Babs Gons. De schrijver, dichter en spoken word artiest krijgt de prijs voor haar jarenlange inzet om de wereld van spoken word te laten groeien. De 52-jarige Gons debuteerde drie jaar geleden met de dichtbundel Doe We Toch Maar. De Gouden ganzenveer wordt jaarlijks uitgereikt en is bedoeld om de Nederlandse taal onder de aandacht te brengen. Het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Het is 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt, met af en toe regen. In de middag blijft het in de zuidelijke helft van het land overwegend droog. Het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En als eerste natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. De beste wensen. De eerste aflevering van Zandvoort uit Zandvoort in het nieuwjaar 2024. Ik hoop dat u allemaal een beetje leuk heeft gehad met familie, vrienden, kennissen en kleinkinderen. Het is weer uh, een week voorbij alweer bijna. En uh, we zijn beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En ook in dit jaar 2024 gaan we het gewoon voorzetten. Iedere zondagochtend alleen maar mooie, auto holland muziek. En die muziek die wordt weer beschikbaar gesteld door kortdraaier. bedank ik hem hartelijk voor. En als opening hoor je natuurlijk, uh, behalve dan uh, hè, de smurven... hoorde u Louis Davis met weet je nog wel oud, je opname tegen 1828. En uh, ja, de volgende dame is op 11-jarige leeftijd uh, begonnen... in de musical Duel om Barbara... Haar eerste plaatje dateert alweer uit 1958. Dat was zeg papi wilde u vragen. En ze zong een uh, duet met haar vader in 19... Uh, en in 1963 verscheen haar eerste hit Spiegelbeeld. En die was goed voor een gouden plaat. En dit nummer werd door uh, Gerrit den Braber bewerkt uit Tess Tandrigens annees Dat oorspronkelijk werd gezongen door Amerikaanse zanger George Jones als Tender Years. En de Johnny Hallyday... Uh, nee, Hallyday moet ik zeggen, had er een hit mee in Frankrijk. We hebben het over niemand minder dan Wilke Alberti. En zij zingt voor u Gelukkig Nieuwjaar. In een hoop Vult met dromen, creëert ieder mens een beeld van hoe hij zijn wereld wil: een utopie of luchtkasteel.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 Nieuwjaar zijn we er voor elkaar. Is in de wereld nee, Is er genoeg voor iedereen? Gelukkig nieuwjaar, want het nieuwjaar.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 Niet laten, ze lontte naar iedere man. Daar liep veel te veel in de gaten, en o, oh, o, oh, oh, oh, daar kwam naar geet van die. Yeah. <tosses> Zij werd een danseres.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 Met dubbele energie Zij kon het lonken niet laten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 Dat was Wim Sonneveld met Zij kon het lonken niet laten. En daarvoor wil ik Alberti met een gelukkig nieuwjaar. Dat wens je natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. En ook dit jaar mogen het een mooi jaar zijn, 2024, met alleen maar goede gezondheid. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is geboren in Sittard op 9 mei 1928 en al daar overleden op 16 augustus 2008... was een Nederlandse muzikus... en hij begon zijn muzikale carrière op zesjarige leeftijd... met knapenpoor, knapenkoor... in de grote kerk in Sittard. We hebben het over niemand minder dan Frits Rademaker. U hoort hem nu met Wie ik nog een jongen was. Wie ik nog een jongske was... zo van die jaar of zes... toen voelde ik heel van alles aan... alleen niks met rust... Zou die gaan het rummelke, en pak de miche kuikske. Dat zachte man doet de genijd, die zet ik in het kuikske. Tra la la la la, la la la la la la. Ik haal het grote woord, de schuld die was voor wie. Nu hou ik her wie iedereen een beetje aan mijn zin. Ik knap gezichtje, een aardig kind, met om de kop een duikske. Die spauwt dan met dat beetje af, op een of andere huikske tra la la la tra la la la kon, ik was vol gouden mood. Je noemt me afscheid in de gang, ik weet het nog zo Hoe Op een soort schemende schoonpapa, je zag toen met een vluikeske. Wat moet dat met mijn dochter nu, door in dat duister huikeske? Tralalalala, tralalalala. Tralalalalala, tralalalalala. En dicht eens wie Petrus, kom klopt kloppte aan de deur. Da zet de jong, kom doe maar in, de steestel heel groot voor. Webstok, neem het potje om. Er staat niks in mijn beuksje. Dan volg ik Peter, zet mij maar met een engelke in een heupje. Trollala, trallala, trallala, trallala, trallala, trallala, Trollalala, trollalala, trollalala, trollalala, trollalala Zij zit in de loge, een roos in de hand zij heet Maria, genaamd Magdalena. Kijkend naar het schouwspel van bloed en van zand, het oude ritterspel van de Spaanse arena. Zij deelt in de roem van de die die in daarin vecht met doodsgevaar. Wetend dat het uit is als eens verloren, speelt hij met zijn lot voor een glimlach van haar. Zijn strijd kent mee de dogen, het volk juicht wild en bewogen, hij kijkt alleen naar haar ogen. O Maria Magdalena, als lelies blank zijn haar armen, bloed vloeit er in de arena. En haar mond is rood als karmen, zwart zijn haar ogen vol bloed.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 Komt er een dag door het noodlot bepaald Eén stap is een stoot en hij zingt in elkander Het zand drinkt nu zijn bloed als hij weg wordt gehaald Schepper de muziek en voor hem komt een ander Zijn roem is voorbij en nu wacht hij op haar op die vrouwen wie hij een madonna ziet Zij wil blikken sterkte in tot gevaar Nu is zij gevallen en nu komt zij niet Haar hart kent de mededogen, het ogen Het volkje gewild en bewogen. Zij kijkt in twee andere ogen O Maria Magdalena, Als Lelies langs zijn haar armen Bloed vloeit erin, in de arena. En haar mond is rood als schermen, zwart zijn haar ogen voor bloed. Al de velle zon van Spanje die de druiven rijpen doet. Zijdelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de vol zit Maria Magdalena. Voorheen zong ik op de planken, een moederlied, een wiegelied. Nu zwijgen al deze klanken, de moeders van Tant wiegen niet. maar bestuurt de ooievaar, ma leert vliegen. Pa maakt warme flesjes klaar, pa. Ma stijgt op en land weer vlot. Ma leert vliegen. Het pa kan niet uit, want zijn broek is kapot. Pa moet wiegen. Ma leeft zich uit de natura, zweeft in de wolken en de wind. Pa een busje met schura, als meel op het stuitje van het kind. Ma bestuurt de ooievaar, ma leert vliegen. Pa maakt warme flesjes klaar, pa moet wiegen, ma stijgt op en landt weer vlot, ma leert vliegen, pa kan niet uit want zijn broek is kapot, pa moet wiegen. Het vliegen wordt een obsessie De baby die naar voedsel streekt Bij het vader woest in zijn vessie Omdat hij het flesje niet geeft Ma bestuurt de ooievaar Ma leert vliegen Pa maakt warme flesjes klaar Pa moet wiegen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 Stijgt op en landt weer vlot. Ma leert vliegen. Pa kan niet uit, want zijn broek is kapot. Pa moet wiegen. Ja, een opname 1939 alweer. Het was Willy Derby met Ma leert vliegen en Pa moet wiegen. En daarvoor ook een plaatje van, uh, van Willy Alberti. Nee, Willy Derby moet ik zeggen. Ja, nieuwjaar. Het begint met, uh, eh, vallen en opstaan. Dat was ook Willy Derby met Maria Magdalena. Een opname uit 1940. CFM Zandvoort, lokale omroep vooruit de Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee, prijs. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud rondstalige muziek. En ook mijn stem is, eh, uh, ja. 1924 was een druk jaar, de eerste week. En, uh, ja, heel veel gepraat en heel veel uh, ja, bezig geweest. En dan laat je stem je af en toe een beetje in de steek. Mijn excuses daarvoor... De volgende dame is geboren als Louisa Johanna Theodora van Dort, beter bekend als Witeke van Dort. Geboren in Surabaya op 16 mei 1943, is een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma's en het Nederlandse Indische personage Tante Lien in de late late late Lien Show. En u hoort er nu Witeke van Dort als haar Eliasse Tante Lien met Geef mij maar Nassie Gordon. Wij repatrieerden uit de gordel van smaragd. Dat Nederland zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht. Maar ernstig was het eten nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten, en suiker op de reis. Noch is red.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 En knik ja ja, dan rijd ik vast vooruit. Als ik twee maal met mijn fiets wel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik twee maal met mijn fiets wel bel, dan betekent dat kom snel. Ze gaven na een tijdje.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 je zoekt mijn toffels en mijn kranten, daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, nou dat weet je wel, nou weet je wel. Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, dat betekent dat komt wel. Max van Praag, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Uw honderen met Als ik twee maal met mijn fietsbel bel. En daarvoor muziek uit 1951, een opname uit 1951... En Leentje van Capelle met Naar de Speeltuin. Toen was er nog een heel klein meisje. En uh, nu heb ik klaarstaan voor u een klein jongetje. Toen de tijd was het een klein jongetje. Hendrik Nicolaas Theodor Simons. Beter bekend als Hein Simons. Of eigenlijk artiesten aan mijn Geboren in Heerlen op 12 augustus. 1955 is een Nederlandse zanger. Die als kindster in de jaren 60 bekend werd als Heintje uh, En hij zong uh, Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. En u hoort hem nu Heitje met Ik hou van Holland. Ik hou van Holland. Landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland. Draag ik in mijn hart steeds mee. Louise. Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Zij was een petit peu maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dan valt er moe een ram En telkens als ze weer begon, riep mama, blijf toch af. Louise, zit niet op je nagels te bijten, pa. Wat vies Louise? Jij zult met dat bijten je nagels verslijten ba, Wat vies, Louise Hou met wat bijten op, anders heb jij een stropje Kleine vingertjes zijn toch geen loods, lieve Bob Louise Zit niet op je nagels te bijten ba, Wat vies, Louise Men heeft toen al haar nageltjes met mosterd vol gesmeerd zij heeft door die mosterdkuur het nog niet afgeleerd. Zij slikt er alle mosterd af en smult nog eens zo fijn. Alsof er kleine vingertjes van het vleesbroketje zijn. Louise, zit niet op je nagels te bijten. Wat advies, Louise. Jij zult met dat bijten je nagels verslijten wat vies Louise Al met dat bijten op Anders heb jij een stropje Kleine vingertjes zijn toch geen logisch, Lieve pop. Louise Zit niet op je nagels te bijten Bam, wat vies Louise Louise kreeg verkeering met je bent aangegroeid, je merkt er niks meer van. En als je vraagt hoe poppen... komt dat? Dan antwoord ze vol pret Mijn jongen, houd mijn handen vast En steeds mijn mond bezet Louise, zit niet op je nagels te bijten, Bah, Wat vies, Louise Jij zult met dat bijten Je nagels verslijten Bah, wat vies Louise, Hou met dat bijten op. Anders heb jij een strop Je kleine vingertjes Zijn toch geen logisch, lieve pop Louise, zit niet op je nagels de nagels de bijten wat, de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 Die twee modden, die wonen door vast. Je raakt gewoon weg van je stuk Als je het ziet, dat geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot Alleen voor haar, die dot van de mod Ik noem haar Charlotte En hem noem ik Bas Die dot van modden In mijn alweer jas Ik voelde me eerst een beetje belacht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 Maar juist zo vagebond als ik die kom pas reuze in schikt met zijn jas twee moeders en tien matje, kinderen. Een familie wat er in mijn jas. Ik laat ze rivatten als een kleuterklas.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 Ja, dat was muziek uit 1959 op eigenlijk 2023 mogen we zeggen. Want de plaat is opnieuw een grote hit in Nederland onder de jeugd. Dat was uh, Doris, Elias van Tom Manders met uh, twee motten. En uh, ja, tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft of uh, niet helemaal hebt beluisterd of u wilt het nogmaals beluisteren, dat kan natuurlijk. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma aanhaald. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud muziek. En ik hoop dat ik volgende week uh, wat beter van de stem ben. Dan hebben we hebben ook wat minder splaakgebleken En uh, ja, hopelijk komt mijn, mijn, uh, mijn stem deze week een beetje tot rust. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Jo Leemans met de nummer van de uh, oorspronkelijk van de Millers... met Weet je nog wel die avond in de regen. Maar eerst hoort je Johnny Jordaan met Bij ons in de Jordaan. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. En anders zeg ik tot ziens. Bij Amsterdam heb ik mijn hart verloren Als oude toffe jongen, zo recht het ik dan Daar ben ik in een keldertje geboren Ik ga er helemaal leven, beslist er meer vandaan bij jou. of in de remoteen, dan helpt een, ik de enige aan den ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee bij ons in de Jordaan. Zing je van Along de heepel in voor de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 Weet je nog wel die avond in de regen? Het was al over negen en we liepen heel ver leven samen. Dat we trapten samen in een klas. Je merkte het niet eens, omdat dat moment het mooiste in je leven was. Weet je nog wel die avond in de regen? Hoe we beide zwegen, heel verliefd en heel verlegen samen. Onder moeders paraplu. Die vissen, ja zo vissen ze achter het net Een zware jongen die al jarenlang gezeten had En die me na een grote kraak weer op de hielen zat Luisterde zijn vrouwtje heel geslepen in het oor Als gent het jou soms vraagt ben ik er net van door Als ze me missen, dan ben ik vissen Als ze me zoeken, dan ben ik snoem in eigen doel geschoten had En snel daarop een scorekans verspeelde op de lat Dekkelde de keeper en verdween toen door het net En riep ik heb mezelf er goed maar buiten spel gezet Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken Als ze me missen, dan ben ik vissen.